Bij rellen tussen hoedigens van twee rivaliserende voetbalclubs in Honduras zijn drie doden gevallen. Zeker zeven supporters raakten gewond. De rellen ontstonden nadat supporters van de ene club de spelersbus van de rivaal hadden aangevallen. Tegen die bus werden stenen gegooid en door rondvliegend glas raakten drie spelers gewond aan hun gezicht. Daarna gingen de rellen buiten door. De drie dodelijke slachtoffers kwamen om door schot- en steekwonden. Na het incident werd de wedstrijd door de Voetbalbond van Honduras afgelast. In de Amerikaanse staat New York is een vliegtuigje neergestort op een huis. Twee mensen kwamen daarbij om het leven... een bewoner van het huis en een inzittende van het toestel. In het vliegtuigje zaten drie mensen, net als in het huis. Daar vond de politie naast de doden een zwaar gewonde. De derde bewoner wordt vermist. Waardoor het vliegtuigje neerstortte is nog onbekend. De burgemeester van de Canadese hoofdstad Ottawa... heeft in een open brief aan zijn inwoners bekendgemaakt... dat hij homoseksueel is...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 Morgen zon, wolken en af en toe een bui. Het wordt dan rond de 21 graden bij een matige of vrij krachtige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal. Ik heb diabetes type 1. Prikken, meten, spuiten, eten. Prikken, meten, spuiten, eten. Prikken, meten, spuiten, eten. Prikken, meten, spuiten... Eten. Prikken, meten, spuiten.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 Welkom terug bij het tweede uur van ZFM Klassiek op deze heerlijke zondagmorgen. Ik hoop dat u nog steeds geniet van het wakker worden en het ontbijtje. Of misschien het kopje thee, kopje koffie, alles lekker. Goed, we gaan het tweede uur iets zwaarder uh, beginnen. Want we gaan aan een symfonie van Gustav Mahler. Niet de lichtste kost, maar wel ontzettend mooi. Symfonie nummer 1 in D-majeur, deel 3. En daar staat dan uh, bij... Feierlich und gemessen, ohne te schleppen. Nou, u mag dat zelf even vertalen. Uh, ik zei het al: Gustav Mahler is de componist. En het orkest wat het gaat uh, uitvoeren. dat is ook niet de minste, de minste. Want dat is de Berliner Philharmoniker. En die doen dat onder leiding van Claudio, Ab Claudio Abado. De contrabas ook een solo instrument kan zijn, dat zal waarschijnlijk bij niet zoveel mensen bekend zijn. Meestal is het een instrument dat ver op de achtergrond zit, oftewel in het orkest, of dat het nou in een combo is. Het is altijd een begeleidend instrument. Maar een uh, solo erop, dat kom je niet zo vaak tegen. Nou, waren wij, mijn uh, vrouw Angela en ik, een aantal weken geleden bij een, uh, een concert in Beverwijk, van een, een meneer die heette James Wessie. En die vent die, die presteert het dus inderdaad om solostukken die eigenlijk voor de cello geschreven zijn te spelen op een contrabas. En dat is een unieke belevenis. We hebben die man live aan het werk gezien en dat was echt ongelooflijk. Ik heb u daar een aantal weken geleden ook een keer een opname van uh, laten horen. Uh, nu gaan we nog een keer naar hem, uh, naar hem luisteren, deze James Wasey die ook bekend is van uh, Podium Witteman, daar heeft hij ook al opgetreden en uh, bij VPRO uh, Vrije Geluiden, heeft u hem ook kunnen uh, bewonderen? Nou, en nu dus bij ZFM Klassiek gaan we nog even naar, twee keer naar hem luisteren. We krijgen twee stukken van hem. Het eerste stuk, dat is een cellosuite van uh, Johan Sebastian Bach, nummer vijf in C-mineur in dit geval. Daaruit de prelude, dus het eerste deel. En we gaan daarna gelijk door met een stuk van hemzelf. En dat is uh, echt best wel, uh, wel knap als je dat goed beluistert. En dat stuk dat heet Bass Trip. Ofwel een trip op de basgitaar. Nou, of uh, op de contrabas. Basgitaar, ik moet je maar naar horen. Contrabas dus. Dus James Wacy, achterin volgens met de cello suite nummer 5 in c van Johan Sebastian Bach. En Bass Trip. Hier is James Wacy. Geef toe, het is, uh, je moet er echt uh, naar willen luisteren... maar het is wel uniek wat deze man op een contrabas op een voor elkaar fietst. Ik heb hem, uh, wij hebben hem, uh, Ansla en ik hebben hem live aan het werk gezien... en wat u hier hoorde, dat presteert hij echt... Hij uh, speelde toen ook nog een stuk van, uh, van Rafi Shankar. Helaas heb ik daar, is geen, daar geen geluidsdrager van. Anders had ik dat misschien ook nog wel een keer laten horen. Maar hij speelde onder andere ook een stuk van Sh Rafi Shankar. En dat was zo uniek. Dus uh, het is misschien even doorbijten. Maar dan heb je ook wel iets echt unieks gehoord. En... Als u deze man een keer tegenkomt, als hij ergens een concert gaat, ga beslist kijken, want je zult versteld staan. Want zijn contrabas is nog groter dan hij zelf. Het is een heel klein ventje. En eh, dat hij dan op zo'n zo contrabas dit voor elkaar krijgt, nou, dat is ongelooflijk. James Wacy, Zuid-Afrikaan, gestudeerd in Moskou en in Nederland. En eh, cum laude, afgestudeerd op solo contrabas. Nou. Dat uh, genoeg over deze meneer, want we gaan verder voor de songs voor Courtiers en Cavalier's. Ja, ja. Parting heet het stuk. Het is geschreven door Henry Lawes. Of ja, ik neem aan dat je het zo zegt. Henry Lawes. En het is weer uh, een, een unieke combinatie van uh, luid en mezzo-sopraan. Of counter-alt kun je ook zeggen. Um, Desmond Dupree die speelt die luid. En Helen Watts is de mezzosopraan oftewel de counter-alt. was de sorrow, the smarting. I saw what she essayed to hide, raised by a grief's default. Dus moet ik zeggen, want ik zei La West, maar dat is helemaal niet goed. Henry Laws, moet ik zeggen. Dat was een Engelse componist. En hij leefde van uh, 1595 tot 1662. Dus dat is echt uh, hele vroege barok dit. En ik heb het u het eerste uur al verteld. Maar als u uh, een uniek concert wilt horen... waar een luid en met name ook de Theorbo... Uh, ...een grote rol in speelt... ...dan uh, moet u op 31 augustus zijn... ...bij de Grote Kerk van Beverwijk. Daar, uh, teelt, daar speelt Talita Witmer... ...met haar zusje Sofia. En die hebben een combinatie van... ...theorbo, luid en cello. En die spelen ook barokmuziek. En dat is zeer de moeite waard. Ik zeg het nog maar een keer... Uh, ...als u dat interessant vindt. 31 augustus dus... ...in de Grote Kerk van Beverwijk. Goed, um, we gaan verder met fidel uh, tu constante, tu fidel uh, tu constante, hwv 171 en dat is dan gelijk uh, duidelijk een uh, compositie van George Friedrich Handel. Goed, ik ga me niet allemaal aan die uh, teksten wagen die daar allemaal staan... De aria die u eruit gaat horen is C. Non Te Piace. En uh, die wordt gezongen wederom door Helen Watts, de counteralt, die u net ook al hoorde. Samen met het English Chamber Orchestra onder leiding van uh, Raymond Leppard. Tu gradito c'è ti piaci amarmi Van Beethoven. En dat is een componist die vele meesterwerken op zijn naam heeft staan. Waaronder negen prachtige symfonieën. En waarvan nummer vijf en nummer negen natuurlijk wel zo'n beetje de allerbekendste zijn. En dan met name ook het slotkoor uit die negende. En het begin van de vijfde. Thema's die iedereen wel kent. Pop, pop, pop, pom. En natuurlijk het uh, Europees volkslied. Hè? En um, de, van hem gaan we nu luisteren naar de zesde symfonie. En die heeft ons bijnaam de Pastorale Opus 68. En daar gaan we het eerste deel uitdraaien. Hij staat overigens in F majeur, moet ik ook nog even zeggen. We gaan er het eerste deel uitdraaien, het Allegro Man non Troppo. Het is het London Philharmonic Orchestra onder leiding van James Lafra. En dan zijn we alweer terug uh, toe aan het uh, laatste stuk uh, van vanavond. En we gaan een beetje een bruggetje slaan naar uh, uh, CFM Jazz wat hierna komt. Uh, we gaan een klassieke compositie laten horen, namelijk een Brandenburgs concert van Bach. Maar dan uitgevoerd door Hubert Laws. En dat is heel erg leuk. Dat is een beetje klassiek, maar dan jazzy. Dus dan is er gelijk een mooi bruggetje naar het volgende programma. Hartelijk dank voor het luisteren weer en tot de volgende keer.